ook gedeeldstra met het NOS journaal. In bestormd. Zo'n 20 mensen met bivakmutsen op duwden de hekken omver en gooiden met vuurwerkbommen en eieren. Ze zijn de sporthal niet binnengegaan. De meeste van hen zijn opgepakt. Ze komen uit Utrecht en Mondfoort. In de sporthal in Woerden worden sinds woensdag 150 vluchtelingen opgevangen, en vanaf nu is er permanent politietoezicht. VVD-fractieleider Zelstra wil Nederland onaantrekkelijker maken voor vluchtelingen. Omdat te bereiken is het nodig dat ze worden ontmoedigd, zegt Zelstra in het AD. Zelstra stelt dat vluchtelingen doorreizen naar Nederland... omdat de sociale voorzieningen en het economisch perspectief hier het beste zijn. Volgens hem zijn de sociale voorzieningen straks niet meer te handhaven... als er geen einde komt aan de stroom vluchtelingen. Hij spreekt van een run op Nederland die moet stoppen. In de Verenigde Staten zijn twee schietpartijen geweest op universiteiten. In de staat Arizona werd een student doodgeschoten op de campus... en raakten drie anderen gewond. Er is iemand opgepakt, maar zijn motief is niet duidelijk. In Houston, in Texas, kwam een eerstejaarsstudent om het leven... toen hij werd neergeschoten op de parkeerplaats van de universiteit. Daar zijn twee verdachten gearresteerd. De politieman in Noord-Brabant, die gearresteerd werd... voor onder meer het lekken van informatie is niet de enige agent die zich daar schuldig aan heeft gemaakt. Uit cijfers die de NOS in handen heeft... blijkt dat vorig jaar 22 agenten voorwaardelijk of onvoorwaardelijk zijn ontslagen... vanwege het misbruiken van politieinformatie. Uit de gegevens blijkt niet hoe de informatie is misbruikt... of hoe ernstig de zaken zijn. Dan nog het weer. De ochtend begint op veel plaatsen vrij grijs. In de loop van de dag komt de zon steeds vaker tevoorschijn... en het wordt vanmiddag 13 tot 15 graden.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 Met, met nu. nu, Toebak leeft We gaan beginnen Ik zeg, we gaan beginnen, we zijn, we gaan beginnen. We Dit is een uh, belangrijk moment Potverdorie, zitten die gasten van Toebak leeft en alweer En ja hoor, ze zitten er weer, die gasten van Toebak leeft Ik hoef mensen op te rust te bewaren Ja, dus vooral rustig blijven Geen paniek, dat kwam ik heel slecht tegen paniek Goed, welkom Goedemorgen allemaal. Ah, goedemorgen. Ja hoor, ze zitten er alle drie ah, weer. Alsof we niet weg geweest zijn. Ja, eh? of we gisteren ook nog zaten. Nee, ah, dat valt ja, me mee. wel mee. Ik wel, ik wel. Ik heb gisteren Lunch gedaan. Oh, kijk. Samen met de heer Duif. Charles Duif. Oh, Oké, okay. nou, dat is goed. Ja, goed. leuk. Uh, uh, ja, nee, het is toebak Leeftijd Radio. U bent op de fiets, ik ben met de auto. Wacht even hoor. Wacht even. En toch op tijd, ongelooflijk. En toch op tijd, zeg maar. BMW. Nee. Nee, nee, nee, nee, dit is geen vette BMW. Nee. Hou ze op, gek. Dit is een Volkswagen, toch? Dit is een Volkswagen, nee. Ik weet niet eens meer wat voor de auto ik er eigenlijk, maar... Nee, het is geen vette BMW, zeg. Godverdorie, zeg maar. Wat is dat een chinante scène ook. Heb je hem gezien? Nee, ik heb uh, al twee uh. dagen geen tv gekeken. Uh, dat vind ik heel opmerkelijk, want uh, volgens mij is het de hele week al op de televisie. In, uh, Jullie zit me alles weer aan te kijken. We gaan het door... Ja, oran maar, maar oranje? oranje, oranje. Heb je het uh, op plaats van ja, oranje? Ja, die mevrouw. Die mevrouw. Met die buik. Uh, ja, met die buik, oh. Ja. Ja. Doe maar rustig. Oh, stop! Woonzak! Oh, stop. Oh, ja, heel chenant als je jezelf terug zou zien. Echt, uh, nou, ik zo. denk dat ze dat wel heel vaak gezien heeft. al, hè? Dat ze er niet meer naar kan kijken. Ik denk ook niet. Zij, zag, zij was het voorbeeld van de asiel... strijdende uh, populatie. Ja, paniek in Nederland. Ik vond het echt zo knullig bij elkaar. Alles zo knullig. Voor die auto gaan staan en dan provoceren zeg ik een vette BMW, een vette... wat wil je daarmee zeggen dan? Ja, niks. Wat, wat niks? En dan geeft met zo'n zo beveiliger erbij die dan haar zo'n beetje beet, wak ze nou mensen, ga eens weg, doe je werk goed, begeleid en goed. maar goed, ze struikelt over de eigen benen heen en ook, nou, het is echt knullig, maar, oh, maar, ik moet wel Nederland wel zeggen... asielzoekers opvang. zo is het ja, zo zie je het. Ja? <laughs> ik moet wel zeggen, die, uh, uh, als je die rel zeg maar zag, ja? en dan keek naar de uh, directeuren van KLM, ja? Nou, dan, dan is hij er heel goed voor gekomen. Want, heb je dat gezien? Dat heb ik weer niet gezien. Oh, nou, de, de uh, een, een medewerkers van KLM, ja? die hebben de directeur belaagd. Oh, dat? dat. En hij moest, uh, moest wegrennen en hij had geen kleren meer op zijn lichaam was zitten. Was dat wel KLM, trouwens? Ja, dat was KLM. Oké, okay, dat wist hij niet France. Ja, ja, Air, Air France. France. Sorry, ja, Air France. Air France. KLM. Ja, goed, nee, het, ben... was, het was Air France, inderdaad. Ik bedoel, ja. Dijkhoff uh, werd geroepen over hem. Dat werd, hij werd belaagd. Nou, nee, echt, hij werd niet belaagd. Er werd ergens een auto aangeschopt bij die mensen van de KLM, die werden pas echt belaagd. Ja. Die waren pas echt belaagd. Die hadden gewoon geen kleur aan. Die lijf. echt boos. Echt die mensen daar bij de KLM. Zes minuten over acht in toebakken leeft op de radio uit het donkere Zandvoort. Moeten weer even wennen, hoor. wordt ja. weer Hij Had nog twee duidelijk. weken is, dan gaat de klok weer... Uh... Oh ja, krijgen we dat weer. Terug. klok terug. Kid, een keer. Een grote hit in Nederland en het heet Finally It Begins. Hold knows what I'm about silent You make this easy or you play me like a shark.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 so far past the Nou, eigenlijk, eindelijk begint het de radioprogramma met Leef. En dat was Cold War Kids. Laat alweer van een aantal jaren geleden. Ik zat te denken, maken ze nog een beetje muziek? Ze maken nog steeds muziek. En ik, eh, ik dacht van, hoe klinkt het ook weer? Een nieuwe zinger? Nou, die heet First. En die is van, uh, volgens mij, ergens februari kwam hij uit. Uh, niet echt een grote hit geworden, maar toch even een fragmentje. Game, beetje zwaar op de hand. Gaat over relatieproblemen. Welke, welke plaat gaat daar niet over, zou je denken? Dit heet dus de laatste single van Cold War Kid, heet dus uh, First. Goed, het is de zaterdagmorgen... Fijn dat de toestel op aanstaan. En we nemen altijd de week even met jullie door. Wat voor berichten vallen allemaal op. En uh, wat houdt je allemaal zo bezig en zoiets. Nou, rand los. Oh, we mogen gelijk van walt Ja hoor. Oh. oh, wat had je nog meer niet ingelezen? Ik ben, nou, helemaal, joh, ik, ik oh, ben man, net wakker. Nou goed, en we hadden het net al over oranje natuurlijk. Ja. Het grappige is, uh, elk radioprogramma, een televisieprogramma gaat er bijna over. En gisteren ook bij Pauw. Dus uh, gisteravond tussen 11 en 12 is dat natuurlijk altijd. En daar ging het ook alleen maar over oranje. En het grappige is, de heren die er aankomen we zitten, waren allemaal in het blauw. Dat echt te maken van, hé, hey, dit zijn allemaal ambtenaren. Dat was niet, uh, niet waar, want er waren een aantal mensen van echt de, de, de voetbal Oranje, en een aantal mensen die dus over Oranje het dorp gingen praten. Maar het was wel weer een grappige uitzending. Die, maar, ik kan het eindeloos over door en, maar blijven ik snap, ik snap wel waarom, waarom die mensen zo verbaasd waren over die BMW. Ze rijden daar allemaal nog met haar, een paar de wagen. Nou, nou, zeg. Ja, ja, ja. Zal, dat erachter, zal, dat, zal dat erachter zitten? BMW, witte BMW. Kijk BMW. Hou Mensen. <laughs> <laughs> nou, daar ligt ze weer. Nou, raap me nou op. Ja. Maar uh, er staat wel een groot artikel in het Haarlemse Dagblad... dat uh, de gemeentes... de zes gemeenten in deze regio... Hè, dat, is, uh, dat zijn dus Haarlemmermeer, uh, Haarlem... Haarlem Bloemendaal, Heemsteden, Zandvoort... Haarlemmerlieden en Spaar en Wouden, die hebben nu zelf een aanbod gedaan voor de opvang van asielzoekers... en statushouders aan het COA, aan het Centraal Orgaan Asielzoekers. Want meestal uh, volgens Snijders, die dus nu ook de regie heeft over Bloemendaal... ik weet niet of je dat gehoord hebt trouwens deze week. Nee. Ja, Bloemendaal gaat uh, verdwijnen. Ja, dat, uh, Bernd Snijders die heeft het Bloemendaal nu ook eventjes onder zijn hoede. Ja. En als er weer gesodemiet komt met de raad... dan wordt Bloemendaal, dat zei meneer Remkes, die wordt opgeheven gewoon. <gacht> Oké. Okay. Dus ik ben heel benieuwd wat daar gaat gebeuren. Maar als Remkes met die sigaret komt dan, dan kan, je, kan je beter even weggaan. Ja, dan, de... dan ben je... Echt, echt over de schreef gegaan. Ja, dat echt te gehad. Maar ja, Snijders volg, zegt dus even nu over, uh, over die uh, contact met het COA. Ja? Dat is een unieke stap, want meestal worden ze overroeld door het COA. En hij heeft zelf gezegd, we draaien het nou eens een keertje om. Wij hebben tegen het COA gezegd dat wij als regio de regie willen houden en dan aanbod gaan doen. En ze hebben goed geluisterd. En volgende week vrijdag komen ze met de locaties die, die dan eindelijk eens een keer oh. uh, aangeboden worden. En dat bestaat dus uit kleine en grotere noodopvanglocaties voor vluchtelingen in combinatie met permanente opvang voor statushouders die hier mogen blijven. Ja. Dus uh, het zou een goede mix zijn. Dus, nou, ik Wordt, er ook Wordt er ook gratis uh, iPhone 6 uitgedeeld daar, of niet dan? Nee. In de ingang, of niet? Geen... Oh, die hebben ze al natuurlijk. Die hebben ze, ja, precies. Dat is echt waar iedereen overloopt, de zeur ook van. Ze hebben allemaal een iPhone 6 en ze hebben allemaal leren jasjes... en alles, ze zitten goed in de kleding, hoor. Ja, hallo, ze dat, hadden dat, het niet ja, maar... slecht daar, ze hadden het niet arm daar. Het zijn gewoon allemaal uh, oorlogsvluchtelingen. Uh, ja. ja, dat zijn het weer. Goed, nou ja, ze hebben gisteren overleg gehad... Uh, minister Rutte was er één keer weer. We kwamen geloof ik uit Amerika. Had die overleg gehad met, uh, met de zakenpartners. En nu kwam hij in Nederland om dit even op te lossen. Dus hij is met de alle even om de tafel gezitten. En jawel, dit komt eruit. Uh, we staan weer schouder aan schouder. schouder aan schouder. Schouder aan schouder. Schouder aan schouder. Schouder aan schouder. Schouder aan schouder. Schouder aan schouder. Maar het is wel schouder. alle hens aan dek. Ja, precies. Schouder aan schouder. Ja, Dus ja. die plaat die gaat weer met, met stippen omhoog. Ja, deze. Als de schouder aan de schouder staan, zal het vanzelf vertrouwen Ja hoor. Blink van aan een half genoeg. Oh, ja, als we schouder en schouder staan, komt het goed. Ik weet het. Ja? Um, oh. Rutte is ja? gewoon Guus Mewis in een Rutte-pak. Ja, dat is het. Huh? Zodra Rutte er is, ja? gaan ze allemaal weer ja, schouder in schouder en gaat het vanzelf. Nou, ik uh, pet je af als we het voor elkaar krijgen, maar het lijkt me een eindeloos moeilijke klus. Die weer door blijft gaan, natuurlijk. Goed, vorige week krijg ik hem voor het eerst van vandaag. Nee, niet voor het laag, nee. Compositie van de Engels of Dad. In a state of decimation, But writing on the wall isn't writing at all, just forces of nature in love with a weather station.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 desolation Wat heet uh, deze man? De band. Maar ah, goed, ik zie hem alleen op het hoestje staan. Oh, ik heb de langspeelplaats bijgenomen. De, de nieuwe single Times Square. Uh, hier in de zaterdagmorgen. 20 minuten over acht. Naar het regenachtige zandvoort. Blijf gewoon nog lekker in je bed liggen. We hebben allerlei leuke berichten en wat grappige muziekjes. Ik heb straks weer wat nieuwe muziekjes ook weer gevonden. Op internet. <laughs> en uh, ja, Marcus, ga je nu echt een nieuwtje vertellen? Dat je denkt van, maar wat de fuck man? Dat kan helemaal niet zijn. Maar toch is dat zo. Ah, nou, het is... <laughs> Toch het, is dat zo? Ja, toch is het zo. Ja, vertel. Nee, je je kent dat wel, die scènes in zo'n film: ja? dat je over zo'n hangbrug. En of de personages lopen ja? over een hangbrug ja? Ja. en die stort in. Ja dat, ja, dat zie je altijd in tekenfilms. In het real life kom je dat nooit tegen, mijn teken. Tekenfilms... Nou ja, ik heb dus nu een filmpje dat ja? het in het echt gebeurt: uh, Jolanda, jij had hem gedeeld. Op de uh, ja. Facebookpagina. Ja. Helemaal mooi. Uh, nee, je ziet, uh, de mensen hebben 40 kilometer gelopen. Yeah. En ze zijn bijna op een uitbestemming. Moeten alleen nog even een stukje water oversteken over een bruggetje. Yeah. Nou, ze lopen er lekker overheen. Huh? En in één keer op de brug. Wat ziek idee En Gooi. breekt hij uh, af. Dus uh, ja, gelukkig was het niet heel hoog. En was het redelijk diep water. Dus uh, ze hebben het allemaal overleefd. Maar, uh, dat is toch mooi. Iedereen is met, met zo'n camera op zijn hoofd rondloopt. Alles wordt gefilmd. En uh, nou, nee, geen gewond, nee, niet gewond neem ik aan. Nee, ja, nee, nou, dat vertelt het berichtje helaas niet, maar ze zijn wel allemaal nog levend. Oh okay. ja, volgens mij. Nou, wel. leuk. Het ah, okay. viel in slow motion toch dat laatste ook zien. Ja, ja maar feel ik, feel ik krijg het niet helemaal, helemaal gedeeld. Ik moet nog even. Ik zie hier wel wat, maar okay. ik, het lukt niet maar het helemaal. Het ziet er wel vaag uit. Ja, het ja. ziet eruit als iets anders. Maar goed, oké. Als het lijpe shit, oude. Als het lijpe shit, als je dat zo kijkt, <laughs> ik denk ik daar. De, ik weet niet wat het is. Goed, ja. wat heb jij? Ja, er is in het uh, Engels Beverly. Het was een knooppunt met 42 stoplichten. En uh, nou zijn die stoplichten die zijn, uh, door allerlei oorzaken zijn ze in, uh, uh, gestoord. Dus ze doen het niet. Nee. En dan blijkt dus dat, uh, dat uh, verkeershandelingen daar veel minder gevaarlijk zijn dan anders. <lacht> dus misschien ze zitten ze er toch over te denken om de lichten gewoon helemaal weg te halen. Maar wacht, je had een knooppunt met 42 stoplichten? Ja, ja en die is minder gevaarlijk sinds de stoplichten niet meer doen. Oké, okay, dus iedereen dan logisch aan het nadenken. Ja, want, ja. Nee, want iedereen staat vast. Dus ja, kan er ook niets gebeuren. Kan er gebeuren. ook niets meer gebeuren, nee. Dat doe je niet. Nee, kijken, nee, nee, maak je nee. uit, uit. Ze nee. zijn gewoon uit. Dus zijn er geen mensen doodgedrukt? Want dat was nee, je bij de hush, had je dat ook namelijk... Nou, 14, ja, 1400. Ja, nu uiteindelijk 1400 ja. in plaats van 700. Zo. Ja, zelf hield het ze voor een heren er waren twee mensen dood waren. Niet meer, want ze zijn natuurlijk altijd van de goede positieve cijfers naar buiten brengen. En nu in één keer hadden ze uitgezorgd dat er toch wel iets meer mensen dood waren. 1400! Ja, dat, dat krijg je ervan als je uh, stenen naar de duivel gooit, zeg ik altijd. Dat moet je niet doen. Dat is niet slim. Goed, straks de Zandvoortse berichten, maar zover is het nog lang. Ze nice. hebben een nieuwe single uit Stereo Fornish, de cast van Dakota. And have a nice day. Dit is een mix van die stijlen bij elkaar en die heet... I wanna get lost with you. is misschien wel een leuke openingslijn vanavond als je in de kroeg staat. Je ziet zo'n lekker kippetje. Je denkt, aan, met jou wil ik wel even helemaal zoek raken. Pop. We gaan met z'n tweeën de nacht in, we zien wel waar wij uitkomen. Zo, dit soort uh, teksten zou je kunnen uh, roepen dan. Goed, almanik het last, video op een nieuwe single van de Stereogonics. Dat kan je hier verwachten. Het is vandaag 10 oktober en we nemen uh, altijd even door wat er allemaal gebeurt op 10 oktober. En volgende uur openen we daarmee en er uh, zijn ook een aantal mensen jarig. En vandaag is onder andere, Christy McColl was, zou jarig zijn geweest. Maar helaas is alle al overleden in 2000. Het was 41 toen Christy McCol had ooit plaatjes... Met uh, uh, There's a Guy who Works Down the chip Shops. En hij thinks he's Elvis. Je weet, deze plaat. A guy who works down the chip, Elvis. En later heeft ze nog wat andere muziek gemaakt. Ik draai er straks ook een plaatje van. En uiteindelijk heeft ze ook heel veel muziek geschreven voor andere mensen. En het trieste is dat ze in 2000... Op 18 december was ze in Mexico op vakantie met haar gezin. En tijdens een duik werd ze geraakt door een motorboot. En uh, uh, haar familie uh, is nog steeds bezig met Mexico... om uit te zoeken wie dit nou precies wie dat was, wie die motorboot bestuurde. Want die is meteen doorgevaren. En uiteindelijk is zij zeg maar, uh, aangereden of aangevaren door die motorboot. En is dus, zeg dus maar, verdronken, doodgegaan daar op die plek. En uh, uiteindelijk uh, hebben ze de motorboot bestuurder achterhaald. En die heeft toen een boete gekregen. Oh, die is even flink uh, te kakken gezet. 40 euro. Zo, Zo? Nou, Zo. die doet het nooit meer. Die doet het nooit Echt meer. Echt niet hoor. Dat zal niet nog een keer gebeuren hoor. Nee, <laughs> precies. Christy McCall, uh, en die is maar 41 geworden. ze Zou dus eigenlijk 15 jaar erbij dus 65 worden? Nee. Ja, ja 65 worden. Ja, klopt. Volgend jaar, volgend jaar. 64. 64. Dit jaar. Is ja, ja oké. Okay. Uh, 54. Ja. 41 ja. en 15. Man, god zeg. Nee, dat is 56. Hallo, zeggen we alle Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja. Nou, ja. Ja? Mag ik? Ja, ja, mag. Waar hadden jullie het over echt? Christy McCall. Oh, die. Ja, ik heb dat vroeger heel veel gedraaid toen ik bij die piraat zat. Het is echt een heel oud plaatje naam. Nou. Dus vandaag heb ik straks nog een keer gedraaid. Nieuw-England. <lacht> ja, en... Uh, uh, wat wilde ik ook weer vertellen? Oh ja, dit. Uh, ja... Dit. Oké, okay, doe maar muziek. Ja, ja, dat is makkelijk. Ja, ja City, uh, ik weet niet waar jullie het over hebben. Nou, ik weet het van jou ook niet. Nee? Ja, Geen idee. Waar, waar ga je het over hebben? Ja, ja maar... da dat weet ik dus ook. even. Vol... Oké, okay, nou, nou, nou... maakt niet uit jongens. Dan grijp ik nu gewoon in. Ik ben van de regie en ik zeg Christy McCall en New England. Oh, dat vond ik zo'n leuk plaatje destijds. Heel klein nietje geweest in de scene. Hè? In de underground scene. Ik wil niet de wereld veranderen. Maar ik zoek gewoon Nieuw-England. Ja, dat kan. was het nog geen tomtom -tom in de jaren 80 volgens mij deze plaats. Christy McCall zou vandaag eigenlijk 56 worden. Maar door een motorboot in 2000 werd ze overvaren. Omdat ze waarschijnlijk haar zoontje wilde wegduwen. Anders was die er al uh, omgekomen, gekomen. Die heeft het namelijk wel overleefd. Goed. Oh, ze, ze is wel als een held gestorven. Ja, dat is wel zo. En natuurlijk de motorbootbestuurder heeft een boete gekregen. Oh, Die, zit, ja, die moet nog afbetalen. 40 euro, dames en heren. Kijk. Kijk, Het gaat ook niet om de hoogte van de, van de, de boete. Het gaat vaak om het gebaren. Ik denk van, oh ja, nee, dat zou ik voor niet meer doen. Nee, dat is echt uh, helemaal foutenboek. boete. Goed, het is twee minuten over half. Wat later dan normaal? We hebben het nu over de Zandvoortse berichten. En wat voor berichten? En wat voor berichten? Nou, ik heb even Heftig. een klein uh, rectificatie van ja? uh, de Zandvoortse courant. Uh, de Veteranendag is namelijk komende zondag. En niet zoals uh, in de krant uh, gemeld staat. Uh, of, uh, sorry. Hij ja, is... nou, je wordt echt. Ja. Iedereen is weer in verwarring. Wauw, ik heb ja, weer verwarring. Het is zo is, Het is straks, straks zaterdag, ja? Ja? vandaag, ja? Ja? is het. Ja? En niet zondag, zoals in de krant ge, ge, vermeld stond. Oké. Okay. Uh, ja, op dit dag worden uh, <clears> onder <throat> andere een aantal draaginsignes die horen bij de Nobelprijs uh, voor de Vrede opgespeld. Oké. Okay. En dat is bij de haven van Zandvoort, geloof ik. Ja, om elf van, uur, van elf uur, van 11 tot 1. En iedereen wordt vriendelijk verzocht om gewoon. Uh, ook erbij te zijn om ze te eren. Okay. En het mooie is, de, de, de Veteranendag is normaal uh, rond de verjaardag van uh, Prins Bernard. Wie? De, de echte Veteranendag. Wie is prins? Ja, prins? ja, de opa van onze koning. Oh, zullen we daar de niet meer over praten? Maar, Don't daarom is het no altijd uh, ja. volgens mij ergens in juni of zo, geloof ik. Huh? Maar omdat uh, de, alle Zandvoortse Veteranen altijd graag daarbij zijn en alle feestelijkheden meemaken, yeah. heeft Zandvoort besloten om de Veteranendag voor de Zandvoortse Veteranen om dat, uh, op een andere dag te doen. Oké. Okay. Dus we krijgen een draag. Ik in. vind eigenlijk echt dat die Prins Bernhard... en de veteranen een beetje losgeknipt moeten worden van elkaar, hoor. Dat vind ik echt, dat vind ik echt Ja. Goed, oh. eh, heel vrij heftig gebeurtenis. Vorige week alweer. Inwoner is in de, de nacht van zaterdag op zondag overvallen in zijn woning aan de Zandvoortse Laan. De man werd korte middendag overvallen door twee onbekende daders. De daders eh, waren gewapend en hadden bivakmutsen op... en ze dreigden de inwoner... Eh, we willen geld, geld zien. Het gaat om Patrick van Stegen... eigenaar van de Club Beats uh, vroeger... de Bloemen, uh, Bloemendaagse strand. En uh, zijn er binnengekomen, uh, uh, hij is door pistool schoot... in zijn benen geraakt. Hij heeft klappen met een stom voorwerp... in zijn nek gehad... En het, is, ja, het is gewoon een soort horrorfilm waarin terecht ja, is gekomen. Ja, uh, Of de daders iets hebben buitgemaakt ja. is nog onbekend. De politie heeft naar de melding van de, de omgeving afgezocht. En tevens uh, ja, mensen gevraagd. Maar ze, ze hebben nog niks gevonden. Ook politiehond is ingezet. Mm. Dus mocht je iets hebben gezien. Is het natuurlijk alweer een week geleden. Ja. Het gaat om de. de, de, de <coughs> op welke straat was het ook weer? De Zandvoortse Salan. Oké. Dus uh, jeetje, man. In je benen ja, dus geschoten. Ja, wat ik begrepen had ook dat de man die werd dus. Uh, ze waren binnengedrongen en ze schoten hem toen al in zijn been. En toen, uh, en toen hebben ze gewoon uh, gezegd, van waar is de kluis, waar is het geld? En hij zegt, ja, ik heb geen kluis en geld hier. Nee. En toen hebben ze hem gekneveld en ze wilden hem meenemen... maar de buurman had, uh, had lawaai gehoord. Ja. Want die, die man die riep nog helpen en zo. En toen, toen schoot ze hem nog een keer in zijn been. En ze hadden ook met een taser even in zijn nek. Oh, het dus uh, hij, had dus ook, uh, hij had, geloof ik, ook een gebroken schouder of zo. Maar hij is echt behoorlijk gewond geraakt. En doordat de buurman op het raam bonste... toen ja. hebben ze hem van de trap afgegooid... en zijn ze weggerend. Dus ja, dan word je gekneveld van... flikker je van die trap af. Nou, dat is ook geen fijn, uh, geen fijn iets om mee te maken. Dus yes. iemand die is volgens mij zwaar... heeft een zwaar trauma opgelopen. Dat lijkt me wel. Dus, uh, is maar goed, ja, ja. Uh, zover ik begrepen... liet je zich niet gek maken. Nee, nee, nee. Echt. Zeker. Hij heeft genoeg mensen om ze niet te gaan steunen, zodat ze veel auto's in ja. nog wel eens. Ja, Goed, anders alfans berichten. Ja, uh, even een aankondigingetje. Ieder jaar uh, in november organiseert de gemeente een avond uh, voor ondernemers, het uh, zogeheten ondernemersgala. En daar zal de ondernemer van het jaar weer bekend worden gemaakt. Uh, ja, gevraagd wordt uh, aan de om uh, te stemmen of uh, te nomineren. Dus heb je nou een bedrijf waarvan je denkt: hé, hey, dat is nou een leuk bedrijf. Dat vind ik echt, dat is de ondernemer van het jaar. Of eigenlijk gaat het meer om de ondernemer, niet om het bedrijf, maar, maar ja, ja, je snapt hem. Ja. Uh, ja dan kun je uh, nomineren tot uiterlijk 12 oktober. Daarna zal uh, de organisatie bekendmaken welke drie bedrijven in elke categorie uh, ja, de kunnen opgaan voor de titel ondernemer van het jaar 2015. Ik denk wie het vorig, vorig jaar ook weer was. Uh, Weet je, volgens mij was dat Zandvoort of zo. Bedrijf, Sandvoort, Sandvoort. bedrijf Sandvoort. Ja, het ijzerwaghandel. Oh, die, ja, die zei ja. ook bij iedere klant, van, uh, die had alles gekopieerd. En hier oh. uh, teken even. Oh, oh. Ja, ik, ik weet niet of we deze uitslag als geldig mocht. <laughs> maar ja, iedereen kan het doen natuurlijk. Oh, hè. Er was toen ook nog zo'n aquifietje dat ze heel veel dingen hadden... dat er binnen een vrij korte tijd heel veel stemmen bij waren voor een bepaald... Een winkel of bedrijf. Ja, dat, weet, die ja. hebben ze buiten de telling gelaten. Zoiets was zo, zo ja, nou, ik weet het, zo'n vraag. Ik nou, durf niks te zeggen. Nee. Dan nee. Dan straks krijg ik uh, ja, een teken in mijn nek. En het is er door. Ja, wel, afschot gaat gebeuren van de Herten. Hertenoverlast ja. in Zandvoort zou uh, uh, als het aan uh, of Amsterdamse gemeenteraad de zin krijgt, zou het worden uh, beperkt door afschot. Dus er zitten er nu 3000 en dan zouden plus minus 2200 worden afgeschoten, omdat er ja. eigenlijk maar ruimte is voor 800. Dat wel erg mag ik hier een kleine aanvulling op doen? Doe maar. Uh, ik zag toevallig uh, pas geleden dat, uh, dat ik heb twee jaar geleden, ben ik op die natuurbrug geweest. Ja? Er uh, was voor de ambtenaren je mocht dan even... tegen een praatje en uh, even... Het was voor mensen ook dat ze... Mocht er zo een keer de natuur in. Ja, ja. Ze, ja eindelijk. Ja? En uh, dat ze ook, uh, s'nachts kon je ook... je kon ook s'nachts om de maand te zien opkomen... als de een tribune neergezet, ben ik niet geweest. Maar nee? nou, okay, toen, toen? vertelden ze dus... Ja? dat er aan beide zijden van, uh, van, uh, van die natuurbrug... Ja? rond de 600 herten waren. Dat is twee jaar geleden. Weet jij hoe snel het gegroeid is? Ja, dat wil ik even, even dus, melden. Dus ik, het, ze hadden toen wel gezegd... Van, nou weet je, we gaan alleen de zieke dieren afschieten, gewonde dieren... en uh, we kijken gewoon hoe het gaat. Nou, dat hadden ze dus gewoon niet moeten doen. Nee. En ik hoop dus wel dat als ze nu gaan schieten... dat ze het wel doen... Voor de winter, want dan kunnen ze het vlees nog uh, lekker gebruiken. Anders ah, ja, zit er geen vlees het. meer op die bordjes. Ja, en ik kan zeggen, verwelkom onze, uh, onze uh, asielzoekers uh, met, met een stukje hert. een stuk hertenvlees. Ja. Maar ja, ik wilde wel vragen: bij welke restaurants kunnen we het eten? Want hert is wel echt lekker. Ja, ja daarom. En er komt heel wat vlees vrij, dat is wel duidelijk. Ja, ja dat is echt, ik denk, echt, ja, met de gewone uh, jachtweer uh, ga je niet. Uh, ah Jos, ze zijn zo tam. Want het is gewoon één grote kinderboerderij hier. Oh, Oké. Okay. Ja, dat is Als je, je, je, je staat, je kijkt om je heen. En als er iets beweegt, oh, dat zijn allemaal ratten. Oké. Dat zijn ook schutkleur. Schudkleur. Oké. op. ben je er zo vanaf? af? Ah nee, nee, net nou, ja. vijf, nou. nou, hou het erop voor. Nou, wel diervriendelijk doen. Hey, af. Muziek. Jawel, mee wakker worden. You don't know van, uh, uh, uh. Jezus, ik heb het niet opgeschreven, in de lijst. Nou ja, zeg. Goed, het uh, is uh, toebak Leeft. Ja. Maar helemaal van me apropos, want ik heb gisteren natuurlijk. Uh, natuurlijk lees je altijd TV en je kijkt op het nieuws. En toen was ik echt ge geschrokken wat Rutte zei. Die had natuurlijk even zo de persconferentie. Iedereen komt erbij en we gaan even. Uh, uh, we praten. Toen zei hij dit: Dreigen met geweld. Mag. Nou ja, what the fuck? <laughs> en wat zei hij dan later nog een keer? Worden mag. Nou. Het mag allemaal. Het mag allemaal. Oh, het was wel? Binnen de grenzen van de wet. Oké, okay, binnen de grenzen van de wet. Oh, okay. nou, oh nee, nou, nou. nou, we zullen het zien hoe het allemaal. Ja, maar als, als je dat laatste stukje nou net niet hoort. Dan, uh, als je dat laatste stukje net niet hoort binnen de grenzen van de, ja, de ik wet. ik vind een beetje. Onze vader tot, uh... van het volk heeft het gezegd. Ja. Het mag. Het mag. Je mag kwaad worden. Je mag je grens aangeven. Ja. Ja, ja ik hmm. weet het allemaal niet. Zo lastig. Gisteren in Weert is het ook weer een beetje uit de hand gelopen, geloof ik. Uh, daar zijn ze met, wat was het, vijftien man. met bivakmutsen in het zwart. Uh, zijn ze zeg maar, bij een zielzoekerscentrum op bezoek geweest met eieren gegooid. Ze hebben een groot... Ja. Oeh, ja. met eieren gegooid. Oh, het was voor die mensen wel dreigend. Dan zit je met alles in een ah, ja. sporthal, weet je wel, met <laughs> er elkaar. Wordt er worden eieren gegooid. Er worden eieren gegooid ja, maar... en er wordt er geroepen. En, uh, nou, het zag er wel dreigend uit voor die mensen. Het lijkt me best wel moeilijk voor die mensen ook. Want je komt uit een land zeg maar, waar oorlog is en zo. Dus ja? op zich, als je het in perspectief zet... dan Alt valt het allemaal wel mee wat ze hier te verduren krijgen. Hè? Alleen, ja, dan kom je in een land. Dan denk je, ah ja, veilig. Eindelijk ben ik ergens. Ik bedoel, ze hebben echt niet voor een lol hun land verlaten. Nee. En dan kom je hier en dan gaan er een stel idioten. Die ga je dan, oh, wat? Oh, oh maar moet je je voorstellen. Je ]Uh... komt uit Syrië, hè. Dan word je door je eigen leider gebombardeerd. er wordt word geschoten. Er wordt echt aan alle kanten, komt kom voorbij. En uh, je buurman geeft je ook nog een klap en zoiets. En dan kom je hier in Nederland. Dan wordt er met de eieren naar je gegooid. Dus zeg je zegt, what the fuck, man? Met eieren. Denk je nou dat we weggaan of zo? Met ja. eieren? Er moet meer bij komen natuurlijk. Dat lijkt me ook wel logisch. Goed. Uh, ja? ja, ik heb mijn ik heb berichtje. Jij hebt mijn berichtje, berichtje. Ja. Ja. Ja, he, he. ja. Hij is ah, ingelezen. Ik ben ingelezen. Nou, ik was al ingelezen. Ik ja. kwam er alleen even niet in. Ja. Nee, Adidas die, die gaat uh, schoenen 3D printen. Oh. Uh, ja, je, je kent waarschijnlijk het probleem wel. En zeker mensen die hardlopen, die kennen het. Ja. Uh, dat je, je koopt schoenen en je, je hebt proefgelopen in de winkel. En ja met hardlopen gaat het allemaal heel uitgebreid. Met oplopende banden worden je voeten gemeten, alles. En dan kom je thuis en dan ga je hardlopen en dan valt het toch een beetje tegen. Ja. Nou, we, uh, Adidas heeft daar een oplossing voor. Ze scannen je voet. Dus je gaat hardlopen en dan scannen ze je voet. Ja? En aan de hand daarvan wordt gewoon de plekken, de zool van die schoen wordt geprint. zodat ja? oh, die handig. helemaal aangepast is aan jouw voet. Het is bizar. Het is, uh, kan je hem ook het thuis, zeg maar, krijg je het ontwerp mee naar huis... dat je thuis in je eigen printer aan de gang kan, of dat niet? Nou ja, het zijn sowieso, ik bedoel, het is wel zacht materiaal en zo... dus dat, een standaard 3D-printer kan dat niet. Nee, ik wou dan zeggen, dus... het moet toch wel een uh, heftig apparaat zijn... want uh, er komt toch heel veel krachten op zo'n zo zool. Ja. Er moet geen halve zool zijn, dan red je het niet. Nou ja, het is wel de toekomst natuurlijk... dat je thuis je eigen ja. schoenen print. En je kan hem ook niet even bakken. Dan heb je gebakken schoenzool. Gebak of, of zoiets. Nou... Hier lag om je eigen grap, dat heb ik al geleerd. Annexius right like Venus. From fresh online, your luscious lips entice me to discover. We'll <laughs> Gedrollige muziek. Put your number in my phone. Pink Ariel, volgens mij, heet deze band. En uh, hoe toepast dat namelijk? Want in 1995. 1995? 20, nee, dat, 20 jaar geleden? Nee, 5, ja, 95. Uh, werd het omgeschakeld. Weet je wel, je had toen acht cijfertjes nog maar. Toen werd het keer, werden het één keer weer tien cijfertjes. Kan je dat? Kan je nog herinneren? Dat was echt. Moest je dus twee cijfers meer draaien. Wacht, het wordt dus één. Twee. Drie. Ja, hou dat. Vier. Oh, oh was dat lang. was het verkeerde nummer. Vijf. Ja, opnieuw. Zes. <laughs> zeven. Ja, dat geeft jou oh, een moment ter verzinning. Dat je niet Ocht, gewoon kwaad uitvalt en zo. Negen. What the fuck, man. Nou, nou dan had ik gezien om te bellen ook. Ja. Dat is echt tien, tien cijfers. Moest je twee keer langer draaien ook gewoon. Nou ja, dat moest omdat namelijk... het een. Als het gewoon tien ene zijn, dan valt het wel mee. Ja, dat is waar. Maar goed, ja. het, uiteindelijk uh, was het allemaal omdat namelijk. Uh, we hadden te veel netnummers. We moesten terug naar uh, minder netnummers. En uiteindelijk ja. zijn al die cijfers ook bij elkaar gevoegd natuurlijk. Want vroeger moest je altijd wachten tussen het netnummer. Weet je wel, 0,20. Wachten. En dan moest je doordraaien. Ja, we hadden voor jou. En hadden we, we. Oké. Okay. Oh, er waren we nog eens tijden. nu zitten, nou zitten we bij de regio Haarlem in Hoofddorp. Ja, 023. Ja, precies. Ja, dat scheelt wel. Oké, okay, dus dat was oh, in ja. 1995. Dat is vandaag precies 20 jaar geleden. Oh, ja. is het zo kort geleden? Dat is nog maar zo kort geleden. Nou ja, ik vind het toch wel weer een tijdje hoor. Mm. Dat ik allemaal niet gedaan heb in die 20 jaar. Ik ben oh. heel kind opgevoed en zwanger geweest en zo. Met 20 ja. jaar nu, ja. Ja, kind opgevoed, maar het is wel voor de helft gelukt, toch? Ja, dat is waar. Ja. <laughs> Goed. Ja, oké. Okay. Ik ander. heb hier uh, nog een wow. ander verhaal over een man en een haai. Ja? Het, uh, laat ik gauw even het gesprek op een ander onderwerp Ja, werk. doe maar. Ja. Maar uh, er was een man, die was in Californië aan het zwemmen, Eugene Finney. En uh, de, toen werd hij van achter aangevallen door een haai. Hij kwam wel weer uit zee, maar hij uh, had dus een diepe snee op zijn rug en zo. Hij ging niet naar de do dokter, maar die nacht kreeg hij toch wel hevige pijn in de borstreek aan zijn rug. Hij haaste zich alsnog naar het ziekenhuis en ze stelden in inwendige kneuzing was. Nou oké, okay, dat snapte we al. Maar ze ontdekten nog iets veel ergers. Want ze vonden een tumor op zijn nier, ja. zo groot als een walnoot. Hij bleek dus kanker te hebben. Hij werd twee weken later succesvol geopereerd. En doordat dus, als hij dus niet aangevallen was geweest door die haai... had hij dat had nooit gemerkt. Wow. En dan had hij dus gewoon... Uh... Een haai red, red levens. Ja, precies. Die haai, die het haai wordt verdient een eens... lintje. Het wordt nog wel eens wat met die haaien. Ja, ja. ja die, dus dit is met honden. Die kunnen ook al die dingen ruiken bij je. Ja, die kunnen dan ook ja. kanker bij je ruiken. Die kunnen daarop getraind worden. Nou, die haai had het zelf nieuw. Nou. Ja, o, o, bijzondere berichten, in te het en, en die haai is ook, moet ook blij zijn. Dat die, want misschien als hij hem opgegeten had. Ja. Dan weet je niet wat er met, met die haai was gebeurd. Misschien had hij ook wel kanker gekregen. Oh. Oké, okay. nou dat had ik nog weer gekund. Goed, Ja, zover had ik nog niet gefilosofeerd uh, deze vroege morgen. Goed, straks uh, meer. Eerst even een moppie muziek. Lucas Hemming was bij de Wereldrijd Door, volgens mij vanavond ook bij het feestje. Want de Wereldrijd Door natuurlijk bestaat tien jaar en dat gaan ze vieren met een heel groot feest. Nou, na de voetbal. Na de voetbal? Is dat er ook op de televisie dan? Dat is helemaal niet nodig. Nee, is het ook niet, maar. Het is toch ook... Kan dat niet in de commerciële? Ik moet even met Sander Dekker overleggen. Een van de eerste dat wegtal, vind ik. Get out Jet Rebel even moet opletten. Deze man gaat de wereld veroveren. man. Lucas Hemming. Alleen, Jet Rebel heeft al wat verdiend natuurlijk wel. Die heeft al wat. Uh, ja, wat respect verdiend van iedereen. En deze man gaat een beetje op hetzelfde voet verder. Deze plaat heet Never Let You Down. Vanavond het feestje van de wereldrij door. Afgelopen week ik heb echt het leuk zitten kijken. Echt de leukste te kijken. Is het Nederlands? Nou, ik weet het ook niet. Maar goed, uh, de, lekker zitten kijken. Lekker, lekker zitten kijken. Het ging namelijk over de uitre uitreiking van de uh, Sonja Barend Award. Uh, het gaat over dan uh, de interview van het jaar. En okay. uiteindelijk stu, stu, stu, waren heel veel mensen genomineerd. En uiteindelijk kwam het bij twee mensen terecht. Bij Matthijs, jij bent genomineerd. Uh, ik vind maar, het wel weer te makkelijk hoor. Maar ook weer uh, uh, Jeroen Pauw is genomineerd. Uh, ja. verdamme nee. Matthijs die had echt zo'n... Zo, ja, shit, ik alweer. Maar haar, die begon echt een beetje Jeroen Pauw op te hemelen. Zo van, nou, maar ik vond dat gesprek met Timmermans wel heel erg goed. Hè. Want ja, dat is toch een ander kaliber en zo. Dus ik denk, fuck, straks... Uh, heb ik hem uh, gewonnen. Uh, maar ik moet eigenlijk die andere ook een beetje ophemelen. Dus uiteindelijk had uh, Jeroen Paum gewonnen. Ook wel terecht. Want nee. ik vond het interview met minister Timmermans wel geniaal hoor. Dat hij het gegeven moment begint te, te praten over het feit van... U weet dat, uh, dat, uh, dat ze iemand hebben gevonden met mondkapje? Kunnen jullie dat nog herinneren? Dat interview? Nee. Dat ging, het ging toch over het feit dat... Uh, uh, dat hadden dus ook een toespraak gehouden bij de VN... Met dat, wat zouden de mensen het laatste moment hebben gedaan... in, met, uh, in, de, in dat vliegtuig, de NH-17? Oh ja, ja, ja, ja. Zouden ze elkaar handen hebben vastgehouden? Zouden ze elkaar aan hebben gekeken? Zouden ze hebben gezegd, we houden van elkaar, tot ziens? Nou, en Jeroen Pauw was heel, uh, heel, heel bot. Ze van, ja, maar dat moment heeft helemaal niet bestaan. Want ze wisten helemaal niet dat die raket eraan kwam. Nee, en en Timmans dacht van, fuck, ja, ik moet wel blijven scoren. Dus die had verzonnen... U wist dat er mensen zijn gevonden met mondkapjes, zuurstofkapjes. Dus er zijn mensen die hebben de tijd gehad om dat zuurstofkapje te pakken. Nou, dat is echt zo'n foute opmerking van Mans. <laughs> en Jeroen Paal had echt zoiets van... Wat? Is Ach, dat hou echt je kop, man. Ja, dat kan helemaal niet. <laughs> ja. dus, dus dat vond ik echt een geniaal interview. En dat heeft ook gewonnen. Hij is de interviewer van het jaar geworden. Oké. Okay. Wat, uh, wat me wel opviel was bij de Wereldrijd Door. Ja. Yeah? Gisteren hadden ze een, een oud fragment. Ja? Yeah? Wat had die lange haar? Die met mijn tijd met. mijn tijd van Gang. Ja. Niet, okay. ja, ja. Wat had hij? lang lange haar? En ja, nu is het maar, echt zo. Het, het is echt Wordt een heel stuk korter. Ja, per jaar wordt het korter, toch? Het per jaar het, wordt hij korter en ja. eindelijk in het jaar dat hij zijn oren laat zien, uh, zou het afgelopen zijn. Ja. Ja, maar weet ik, uh, Wilke heeft een hele studio ervan gemaakt. Nee, nee, nee, maar dat uh, heeft ja, u gezegd. Ja, wat jij grafiekje gemaakt met. Ja. Ik van zijn haar en hij had oren, toch? Hij hey, hoor. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. ja, Vandaar dat hij het lang haar heeft en uiteindelijk misschien uh, dus nou, ja, heeft ik... hij ze recht laten zetten inmiddels. Ik denk dat het toch twee jaar duurt en dan 12,5 jaar dat hij dan stopt. Ja, ja. of dat het net zo gaat als met die Mark Marie Heijbrechts. Ja, ja, dat blijkt hij al jaren een matje te hebben. <laughs> ja. Ja, nou goed, ja. daar moeten we nog ja. eens over praten. Want die ja. man heeft echt, geloof ik, een ton geworden of ton, uh, nou ja, gewonnen zou je bijna kunnen zeggen, verdiend aan de wereld draait door. Hè. Die schijnt 2000 euro per uitzending te vangen gewoon. Kijk, dan heeft hij wel meer dan een ton verdiend hoor. Nou ja, daar hadden ze een beetje rekening uh, over. Nou, dan moet hij toch iets van een halve ton hebben verdiend afgelopen jaar. Per met zijn oh. optredens. Ja. Nou, hij is niet, elke week, of niet elke dag zit hij erbij. Hè. Okay. Hij zit er regelmatig bij. Oh, die Mark Marie. De oh de... ja, ik dacht dat je Matthijs zelf bedoelde. Nee, nee, nee. Die, die komt hij van zit op drie ton geloof ik per jaar geloof ik. Dat is wel ja. ook boven de balken en de norm. Ja, ja dat het, kan, kan allemaal. mag allemaal op tv. Dat kan allemaal. Dus, uh, dus, nou, ik dus heb nog wel verricht, maar ik denk dat we weer. Uh, we gaan hem op je muziek doen. Ja, precies. Laatste en voor 9 uur. En ja. straks naar 9 uur. Het overzicht wat er allemaal gebeurt op 10 oktober door de jaren heen. Er zijn weer leuke verhalen en leuke, interessante dingen. Ook mensen die jarig zijn natuurlijk. is wel leuk om in een biobak te kijken. Ben je uit Nederland vandaan? Lola Kite had een hit twee jaar geleden met Energy Could Be Or.